Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Jan Wolkers.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 Ja, ja. Nou, dus, daar heb, heb ik me ik... gewoon verder mee afgedroogd. Want ja. ik stonk zo, dus ja. erger kon niet. Ik dus vind niet he. dat je zo erg stinkt op de handdoek. Nee, nee ik, zei, nee. ik zei dus van die handdoeken van jou. Of ze stonk of niet, dat weet ik niet. Want erger kon toch niet. Want re, ik, ik, erop... ik wil niet zeggen dat je helemaal niet stinkt. Maar het is niet zo'n bedwelmende stank als ik mij had voorgesteld. Nee, nee. Het, het, het belet je niet het spreken dus. Nee. Nee. He? Want je hebt gehoord dus dat ik dat, die school -extra heb ik dus uh, uh, uh, chirurgische bijstand verleend. Door hem in een sok van mij te doen.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 Nou, nou moet ik een, uh, Ze zetten even de televisie af, de technicus. Ik, ik heb wel even gekeken of ik de televisie deed. Want yes. ik dacht, als ik die draak laat filmen, als ik dat. Want dat boeide me zo. Het zou niet goed geweest zijn als ik die gezien ja. had hoor. Want dan had ik Willem Ruis gebeld om hem van het eiland af te halen. Niet, maar ja. hij deed het niet. Ze oh. hebben oh. alles uitgeschakeld, die rotsen. Oh. Ja, ja, dat vind ik heel gemeen. Maar is dat de enige en keer had... geweest dat je erin gegaan bent? Ja, oh, ja, ja, ja, ja eerlijk ja, gezegd wel. Ja. Nou, daarna nog om de rotsen op te ruimen. Oh, ja. Want kijk, die sleutel hing daar. Ik moest dat zeehondje kwijt. Dus ik, ik heb die sleutel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 En dat was het dan. Godfried Bowmans en Jan Wolkers twee weken lang op een eiland. Misschien hebben ze voor u altijd al op een eiland gezeten. In de afgelopen weken heeft u volop de gelegenheid gekregen om twee mensen beter en dieper te leren kennen. Voor ons hier was het ook een experiment. 19 dagen alleen in een hotel. Ook wij hebben soms geleden, maar moedig hebben ook wij het eind gehaald. Tata! Alleen op een eiland. vaste wal, Willem Ruys. Vara Avroproductie, geen gauwswaard.